VVD-minister Ilko Heijnen zegt dat hij pisneidig is over het beeld dat over hem is ontstaan afgelopen week. Volgens Bronnen heeft hij tijdens de ministerraad gezegd dat antisemitisme moeilijk uit de samenleving te krijgen is... en niet als een puist met pus kan worden uitgeknepen. Een paar dagen daarna stapte staatssecretaris Ashabar op en ontstond er een kabinetcrisis. Minister Heijnen ontkent dat hij die puistuitspraak heeft gedaan. De discussie die hier lag ging over antisemitisme, waarvan ik elke keer heb aangegeven dat zit in de samenleving, geen groepen tegenover elkaar zetten en laten het debat ook op die manier voeren. En als ik dan allemaal woorden in de media zie die wel of niet aan personen worden toegeschreven, dan werp ik dat echt verre van me. Hij wil niet zeggen wat er wel en niet gezegd is tijdens de ministerraad, mag officieel ook niet. De politie looft een beloning van 50.000 euro uit aan degene die ervoor zorgt dat Sami Bekal Aar. Bounouar... ...kan worden opgepakt. Er wordt verdacht van een poging tot moord op een Iraanse activist in Haarlem. Ook zou hij betrokken zijn bij een liquidatie in Capella aan den IJssel... ...en een politieke moordaanslag in Spanje. Ter Schelling gaat ratten afschieten. Het eiland heeft last van een plaag, waardoor dijken verzwakken. Twee rattenbestrijders gaan de dieren met persluchtbuxen en nachtkijkers te lijf rattengif is sinds vorig jaar verboden. En in de Belgische stad Verviers is een urenlange zoekactie geweest in verband met de overval op een kunstbeurs in Maastricht van twee jaar geleden. Vier criminelen met peaky blinderspetjes sloegen toen een vitrine kapot en namen sieraden mee. Deze verslaggever van L1 zag dat er vandaag door duikers in het water is gezocht in de hoop spullen te vinden die de overvallers tijdens het vluchten hebben achtergelaten. Ze hebben ook met magneten gezocht in dat water om mogelijk iets te Vinden. Ja, het is al ruim twee jaar geleden dat die teva heeft plaatsgevonden in Maastricht. Alleen specialisten zeggen van ja, als ze toen iets hier hebben getropt vanuit de snelweg of misschien hier even zijn gestopt. Ja, dan is het toch mogelijk dat hier nog spullen achter zijn gebleven. Of de politie ook iets bruikbaars gevonden heeft, weten we niet. Ze gaan ervan uit dat de overvallers uit Servië komen en dat ze daar op dit moment ook zijn. Het weer, er trekken buien over, met tussendoor ook zon. In het noorden kan het wat hagelen. Morgen een kletsnatte dag met in het noorden ook natte sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden tot een graad of 10 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondsplits begonnen. Meeste vertraging daar nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Utrecht Leidse Rijn staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En wat opvalt, nog is de N207 hele gom richting Alfa de Rijn bij Leimhuiden. Twee kilometer file met vijf minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. With a thing called reality, why didn't I fall for you?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 music zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. The Bad Guy, Good Guy, dat was uh, de single van The Oceans. Nou, het is uh, ja, bijna kwart over vier tijd voor. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En daarvoor gaan we uiteraard naar het theater van de Autosports. Daar zit hij wekelijks uh, met heel veel nieuwtjes zo op zijn.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 Nieuwtjes, ja. nieuwtjes, nieuwtjes. Ja, het is een beetje zoeken naar nieuwtjes, hè, op dit moment. Nou ja, zoeken naar nieuws. Sowieso, morgen gaat er in jullie dorp natuurlijk van alles gebeuren. Want dan hebben we de 250 kilometer race, de historische 250 kilometer race van de Hark. Dus dan wordt er sowieso op het circuit eh, wordt er gereden. En dat is natuurlijk zo'n beetje, in oktober is dat, eh, wat, ja, is het toch wel wat natuurlijk, het hele verhaal. Um, in het gebeuren, of in november zitten we al, hè, toch? Ja, <laughs> dat ja, ja. In november is dat best wel laat natuurlijk, maar ja... en. Ik heb gehoord dat de verwachtingen heel slecht worden, maar er gaan gewoon toch iets van 30, 35 auto's van start, dus dat is heel mooi. Oké, okay, een soort van uh, winter endurance uh, wordt uh, het. Uh... Winter endurance en alleen met klassieke raceauto's, dus oh, ja, ja. het is allemaal een beetje de oude auto's. En dan uh, kijken we het allemaal toch uit die 250 kilometer volhoudt, vol, uh, vol trap op dat mooie baantje daar in de duinen. Ja, uh, nee, nou ja, een mooi evenement toch? Ja, hartstikke leuk. En ook leuk dat er eigenlijk gewoon ook op Zandvoort... het hele jaar door gewoon uh, gereisd wordt natuurlijk. Helemaal prachtig. He? Zeker, zeker. Ja, ja maar je moet ook waarschijnlijk hè? de exploitatie... Uh...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 Ah, nou ja, je zag het dit jaar natuurlijk al. En, en, en, en volgend jaar, ik heb nog geen idee hoe de kaartverkoop gaat. Maar op een gegeven moment wordt het toch, het feestje hebben ze het een beetje gezien, dan wordt het toch een beetje minder. En dan is het er helemaal niet ergens als er een jaartje tussen zit. Nee, en, uh, als je dan wel weer vol bak hebt, helemaal prachtig toch? Helemaal, ja, wel. als het met de financiën te regelen is voor ja. zo'n circuit, dan is het mooi. Ja, ja verder ook nieuws natuurlijk in de Formule 1. Want uh, ja, nieuws wietig, En dan zegt een heleboel mensen, zegt, uh, zegt dat waarschijnlijk helemaal niks. Uh, die zit tot spannend. Nee, ze, ze hebben hem een andere taak gegeven, de FIA. Dat was de wedstrijdleider van de Formule 1. oké. Okay. Dus dat, weer dat, een wedstrijdleider die, uh, die... Weer een wedstrijdleider die eruit het is. Omdat er toch de beslissingen die werden genomen... misschien toch te veel, ja...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 Colla Pinto, hè? Colla, jij kan het zo mooi zeggen. Colla Pinto. Ja. En uh, Pinto, ja, die is uh, enorm populair blijkbaar, want... Uh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 Tijdens de 70 car procedure niet helemaal oké, okay, zeg maar als je terug wil rijden en je schrijft hem wel af. Nee, dat kan gebeuren. Eh, Cole Pinto die gaat er komen. Ik, eh, als die bij een goed team komt, dan eh, zie ik dat wel een jongen worden. Eh, ik ga niet zeggen dat hij gelijk wereldkampioen wordt, maar hij gaat wel wedstrijden winnen. Ja, dat, nou, dat, dat is dat alleen wel. maar mooi om mee te maken. Ja, dat en, is wel en, ja mooi te maken. Dan was er ook wat met Williams en uh, uh, Sains. Sains. Ja, zees uh, mag, mag al, volgens mij, op dit jaar tijdens de wintertest mag hij al instappen. Dat is een deal die gemaakt is tussen Ferrari en Williams. Dus uh, gelijk uh, na de test, uh, na de laatste kree, mag hij gelijk al in de Williams stappen. Dat, ja, bus, ja, dat is wel. Rijdt. Nee, heel apart. En dan uh, rijdt hij gewoon nog met uh, de auto van dit jaar, hè? Dan? Uh, hij rijdt gewoon met de auto van dit jaar. En misschien dat ze al dan al wat dingetjes gaan voor volgend jaar gaan testen. Dat gebeurt meestal wel die, uh, die week na, na de laatste Camperie. Daar zijn ze natuurlijk al dingetjes aan het testen. Nou, zo denk ik niet dat de volgende...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 Waarom ook niet? Ja, je hebt slag. weg. En uh, stap lekker bij je nieuwe team binnen. Top. Ja, is ze weer uh, commercieel uh, iets uh, verzonnen dat uh, de teampresentaties allemaal uh, in één keer uh, gebeuren. Met een ja, groot feest was... er rondomheen. Ja, maar dat komt dus ook weer uit die hoed van de VR en van Ben. Die heeft gewoon gezegd van uh, budget, caps, toestand, dat soort dingen. Nou heb ik zoiets van ja, hey, als ik heel even moet wezen. De teampresentaties waren de laatste jaren al niet zo heel bijst hoor. Uh, er werd een foto, uh, er werd een doekje af en dat was het.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 Nee, de, de, wat, de, wat ze willen is een show, één show waar de teams in één keer alles gaan uh, presenteren. Ja. ja, maar wel in een mooie uh, arena, hè? de O2 uh, Arena in, uh, in Londen. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk heel fijn. Uh, ik weet niet of dat teams daar... Ja, weet je, de mooiste is van die presentaties... Teams laten vaak nog niet uh, de echte auto's zien. Hè. Dat zien we dan vaak bij de eerste testpas. Uh, maar het is wel weer een feestje. Zo uh, uiteindelijk de, de hele Formule 1 groep het graag gevierd voor een show. Hè. Het zijn Amerikanen. Ja, Het gaat uh, allemaal om de show. Dat merk je wel. Het gaat allemaal om de show. Maar, uh, je, heel eerlijk, uh, ik heb er niet uh, gekeken. Ik lag ziek in mijn bedje. Maar vannacht was ook Joe uh, met, uh, met het uh, hele boksen. Uh, dit is natuurlijk ook allemaal show. Ja, en, daar kunnen we nog. Uh,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 Formule 1 ook, show maakt geld hè, zeggen we wat op maar. Ja, en het is uh, all about the money? All about the money. Formule 1 is uh, absoluut alles, all about the money. And, uh, dus, uh, en dus uh, en je ziet het maar, wat hebben we nu? Monaco? Uh, we oh ja, tot uh, 2030 in ieder geval. Tot 2030, 31 krijgen we weer file rijden. Nou ja, jongens, ja. Uh, hou op. Het uh, uh, gaat helemaal nergens meer over. Maar ja, yeah, alle about the money. Ik all zit er niet om uh, op te wachten hoor als uh, toeschouwer.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 Nee, maar ja, ze doen het dus wel tot 2030. Ja, tot 2030. blijkbaar. <laughs> nou ja, hé hey Rendel, ga jij lekker uitzieken. Ik wens je heel veel beterschap. Ik ga, ik ga een beetje in, ik ben er klaar mee. Ga je een beetje in en uh, wij storen je niet langer. En uh, okay. weer uh, bedankt uh, voor deze pit reports. Beterschap Rendel? Hé, ga je zien, dank je. Oké, okay, hoi. And the tail. de laatste keer dan, uh, Piet? Piet, ja. ben, je, ben je er nog of uh, ben je naar huis? <laughs> nou, nee, dat heb ik daar niet. Ik heb op jullie gewacht. Ja, oké, okay, nou, gelukkig. De nou, strijd dus heeft een, een eind aan het Leiden gemaakt en uh, het is uh, 6-0 geworden. 6-0.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 En ja, dan uh, krijg je dit allemaal. Ja. Dus uh, ja, er zullen inderdaad wat, uh, wat besprekingen volgen van de week. Maar. Het is, ja. Nou ja, Jaap uh, vroeg nog aan uh, Amiki Groot of hij uh, weer stond te trappelen om uh, weer uh, te beginnen, ja. zeg maar. Maar ja, uh, als je dit uh, meemaakt, dan denk je ook vanuit ik blijf nog wel even thuis, uh, denk ik. Ja, want het vis is ook niks anders in het doel steeds. Maar het is een heel jammer, het is uh, jammer. Piet is, is ook heel donker nu en uh, ja...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 en, uh, dat, uh, oh, ja, ja, met jij, het jij, jij kent, Met het wel. balletje en het hondje. Ja, ja precies. Ja. Met dat hondje en zo. Dat is dat, dat, dat een beetje triest. Ja, dat hondje sloopt steeds de cadeautjes. Die, ja, maar dat doet hij expres. Om natuurlijk wel aandacht te blijven ja, krijgen van ja. uh, uh, die jongen. Echt, en uh, ja. ja, leuke reclame. En weet je welke plaatsen daaronder gebruiken? Nee, nee, vertel. Nou, dat is deze. Ah, heel Ja, leuk. ja. die hoor je, hoor je dan op de achtergrond. Nou, vandaar uh, vanwege de reclame eigenlijk een klein beetje... Ik deze plaat rijden maar hij zou ook gewoon leuk worden. Dus uh, we gaan genieten van uh, Head Away en What is Love. van de reclame, weet je wel van die hele grote uh, bolle man, uh, bol .com of bol.com ofzo je hoorde uh, inderdaad uh, what is love Nou we gaan een uh, lekker plaatje draaien en daarna hebben we nog wat uh, nieuwsberichten uh, voor je, dus reden genoeg om te blijven luisteren, wat dacht ik van deze van Pieter Schak bent uh, alright, let's go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 Met het, uh, met het uh, pand. Maar uh, ja, ik heb uh, trouwens wel een vraag. Want er staat uh, dat de bioscoop uh, weer, uh, weer uh, verder gaat en uh, behouden wordt. Dat is wel goed nieuws ja, natuurlijk. Ja, zeker. Want die is toch al een tijdje dicht. Die zal al een hele tijd dicht. Dus daar zijn wij als dus wel blij mee. Ja, ja zeker. Um, ik heb nog iets uh, over de huidige eigenaar. Uh, de huidige eigenaar van Circus Zandvoort Bas Heino... heeft gemengde gevoelens. Hij is teleurgesteld in de overheid... die onlangs besloot om het tarief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 Leer de er nooit van? Radio, uh, radio, uh, nou ja, of ik er wat van leer. Zo betekent gaat ze programma als de zonnetje in één keer, weet je wel. Nee hoor. Nee maar, uh, nee, maar goed, kijk, de programma's zijn natuurlijk anders. Anders zou het geen radio zijn. Nee. nee je, hebt ook een een uniek, uh, de... je hebt ook een heel uniek programma, hè? Ja, uh, eigenlijk... Uh, uh,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 zfmartiesten.nl even het formulier invullen wat je daar vindt op de website ja. En dan het je inderdaad rechtsboven en dan uh, kom je automatisch bij mij hier in de studio ja, terecht. Ja, en dan rolt het A4'tje zo op zo het, het manpaneel hier in de, de studio door de, door de lucht. En, uh, <laughs> nou mooi, nou, <laughs> en de portu. ziet er vanzelf. <laughs> <laughs> nou ja, dat zijn mooie berichten. Nou, ja. nou, even, even heel kort nog. Ja. Want uh, ja, over een paar weken, hè, dan is het kerst. Ja, hoor we allemaal uh, Mariah Carey en andere mooie kerstplaat horen we dan weer Richard. Ja, ook. Ik zie jouw gezicht trekken. Ja, ja, zo ja van, uh, die zit erbij. <laughs> maar uh, wij gaan een mooie kerstshow maken. Ik heb er heel veel want... zin in. Ja, ja. Uh, Van 2 tot 5, ja. hè? Dus, uh, of van 2 tot 5. 2, 2, 2 7 tot 7 zelfs. <laughs> ja, en ik, ja, ja, ja. ik geef dat we echt hele leuke artiesten hebben dit keer. Ja, we hebben natuurlijk een extra presentator erbij. En dat is Devin Donovan. En uh, ja, die vult dus uh, het programma ook uh, aan met uh, zijn uh, nummers. Uh, die die hij uh, ja, hier tegenwoordig gaan brengen. Leuk. Ja, en uh, het zal ook een beetje in de kerstsfeer zijn. Uh, Johan Kettenburg hebben we, Emil Gillian, uh, Joyce Martens, Peter Manier. Dus uh, ja, te veel op, op toen... Dat was uh, Johan Kettenburg, had uh, Albert-Jan toen toch nog een uh, gedicht van gemaakt. Ja, die helemaal. Ja, helemaal, ja. Ja, mooi. Ja, en uh, natuurlijk gaan we ook nog even proberen uh, kon, uh, contact te sluiten met uh, uh, Frans Bauer en Wolter Kroes. Oké,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 Dankjewel Rob. Ja, en uh, tot de volgende keer. Hè? Hadden we alweer ja. een afspraak staan. Ja, dat, wordt de, uh, dat wordt de 21 december. 21ste alleen. Oh ja, dat klopt. We ja. zit al uh, zover. Uh, nou ja, dus zie ik jou ja, 21 december weer. Ja. Ja. Oké. Okay. Hm. En tot een uh, andere keer dan. Uh, nou, volgende week dan, uh, dan uh, ben ik er weer. Ongelooflijk, hè. En dan uh, zometeen genieten van uh, Fred en zijn uh, muziek